Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes is nu een klein uurtje bezig. Vanmiddag staat er nog een andere zaak gepland... waarin de oudspeler van onder meer Ajax betrokken is... Mijn collega Remco Andringa legt uit om wat voor zaak het gaat. De eerste is het staartje van een rechtszaak over het steken van een neef van hem op een familiefeest. Het Openbaar Ministerie heeft daar eerder al twee jaar cel voor geëist. Daarna is er een tweede zitting, die gaat over drugshandel. Promes zou samen met iemand anders betrokken zijn geweest bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. In totaal maar liefst 1300 kilo. Promes ontkent iets met drugshandel te maken te hebben en komt ook niet naar de rechtbank... Hij woont en werkt in Rusland. In Amsterdam-Noord zijn vannacht kort na elkaar drie explosies geweest... voor de deur van verschillende huizen. Niemand raakte gewond, maar bij twee huizen was er wel veel schade. Er is een man van 21 opgepakt. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij in ieder geval één explosie. In Spanje zijn drie toeristen aangevallen door een berggeit. Een Nederlandse vrouw werd door het beest op een berg naar het randje geduwd en viel 20 meter naar beneden. Ze brak bij de polsen maar overleefde de val. Twee Belgische toeristen werden even later door de berggeit aangevallen en raakten ook gewond. De geitenbok zou agressief zijn geweest omdat hij zich in het nauw gedreven voelde. En laat alle energy drinks en koekjes deze week eens links liggen. Met die uitdaging komt het Diabetesfonds. Vandaag begint de suikerchallenge. Het idee is dan dat je een week lang al het eten en drinken met toegevoegde suikers skipt. Het Diabetesfonds heeft daar nog wat tips voor eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt. Dan weet je namelijk precies wat je eet. Um, en bij alle andere producten die je eet, uh, ga het etiket lezen. Kijk of dat er uh, in de ingrediëntenlijst enige vormen van suiker tussen staan. Uh, en probeer die deze week zoveel mogelijk te vermijden. Natuurlijke suikers die bijvoorbeeld in fruit voorkomen, zijn wel gewoon prima om te eten. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, langs de kust wat grijs. Daar is het wat koeler, maar in de rest van het land vooral zonnig. En een graadje of 21 ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat file tussen Zoetebouw de Rijndijk en Hoofddorp Zuid... 13 kilometer met ruim een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar maar open. Het loopt daardoor ook vast op de A44... vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knoop en Burgenveen. Daar nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. -zee. Zandvoort, een zomerhit GFM. Dit is de zomer van ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag dansbare oude plaats, zo aan het begin van uh, dit uh, programma. Je hoorde Stevie V en de Dirty Cash. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en uh, Dirty Cash, dan moet je bij uh, Benna zijn. Goedemiddag, Benno. Of heb jij geen dirty cash? Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nou ja, dat is zwart geld, hè? Ja, ja, ja, ja. ja dat heb ik wel. Natuurlijk. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik, ja. ja, ik denk al, wat zit er nou in je sok? Maar ja, uh, ja, precies. Ik snap het. Nou, Goedemiddag, welkom. We zijn er weer, Benno. We zijn er weer. In een oh, normale God. uitzending, hè? Nou ja, normaal. Hoor. Normaal. We hebben allemaal uh, jonge DJ's uh, die het over gaan nemen van ons. Ja, we beginnen heel goed met uh, DJ Lady Mix en de kinderen. Zo heb ik het erbij gezet. En uh, Maxime eigenaar. Eigenaar, Kenaar, ik moet het goed uitbrengen. eigen Gosser, die is al in de studio met, even kijken, drie talenten. En we gaan straks met haar praten. En met de jongens natuurlijk over, ja, hoe, hoe, je, hoe word je DJ? En uh, hoe gaat dat allemaal? En uh, we hadden zo natuurlijk een optreden. Ja, Soms voor ah, de live, ja, vorige week geweldig. geweldig. Ja, het was een heel leuk filmpje, is te zien op uh, uh, de website... Nee, de Facebookpagina van uh, DJ Lady Mix. Uh, daar kan je, en nou ja. Dat ja, beach even... at the beach. Ja, precies. En natuurlijk het weerbericht in dit uur. We gaan voetballen, want we spelen tegen... Ja, we hebben de nacompetitie. Uh, ja. We willen in de tweede klasse blijven, maar dan moeten we wel even gaan winnen vandaag. Oké. Okay. Oh, oh, dus we spelen oh. tegen Castricum. Thuis? Belangrijke wedstrijd thuis. Oh, gelukkig. En er is heel veel uh, publiek, want we hebben ook nog het uh, toernooi, het Hotse Knots Begonia toernooi. Doe maar, toe maar. Ja. Nou, dat... En wat het allemaal is, dat hoor je straks van Jan van der Leden. Ja, ja, precies. Nou, en uh, uur twee, dan gaan we ons uh, blijven eigenlijk uh, bij uh, radio. Want uh, Zandvoort is buitengewoon populair als het gaat om radio maken. En uh, wij maken al raar jaren radio in, uh, in Zandvoort. Maar wat dacht je van NPO 1 en Radio 538? Die komen allemaal hierheen. Allemaal hierheen. Het is, uh... De zomer begint weer en de seizoen weer, uh, Benno. Precies. En we en gaan. Wij gaan gewoon het hele jaar door. Ja, wij wel. En natuurlijk de evenementenagenda. En dan hebben we even kijken aan het eind van het tweede uur... Uh, nog wat nieuws natuurlijk. Uh, derde uur, rendel Lawson als pitreport. Um, de beest van de week, dat hebben we vorige week. Zijn we er helemaal niet naartoe gekomen? En de inhaakdagen, want uh, wist je dat het vandaag Wereldfietsdag is? Ja. En wat is er nog meer? Wereldklompvoeddag. En, uh, wat zeg nou klompendag? Klompvoeddag. Oh. Ja, dat is een aandoening. enzovoort uh, enzovoort Dus um, nou wat dat betreft, hou je radio aan. Blijf bij ons en ga lekker genieten. Zeker, en heel veel uh, zonnige muziek, want het weer, dat ziet er ook goed uit, toch? Jazeker, ja, heel ja, zeker. goed. Jazeker, nou, om half de horen we wat uh, de komende veertien dagen het weer gaat worden. Ik ben heel erg uh, benieuwd, je hoort het van uh, collega Benno Veugem. Zo dadelijk de jonge DJ's. Ze traden vorige week nog op bij Sanford Live En wij hebben ze vandaag in de studio. Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tuguá vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh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 Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desfunarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube, sube, sube, sube Zo so ben je dan Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabes, ese es un rompecabeza, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Yo de la cito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. We gaan het playa in Puerto Rico. bendito. Para que se contigo. a pasito, Lekker hè? deze plaat. De Daddy Yankee samen met uh, Louis Fonsi en. Uh, Espacito Benno ja. ja. Het zonnetje schijnt. Dus we draaien allemaal van uh, dit soort muziek natuurlijk. Ja, nou, gelijk ja. heb je. Het ja. is een beetje strandradio. Zeker. En, uh, en dat, uh, dat moeten we helemaal uitbuiten. Daar gaan we helemaal ons uh, in verdiepen. Ja. Ja, en, in 2015 we kwamen net een uh, filmpje tegen Maxime. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in 2015 <laughs> was jij hier met je vader. Ja, klopt. Wat ja. een verhaal zeg. Alweer een hele tijd geleden. Ja. En toen begon het allemaal net voor je? Of was je al heel lang bezig? Uh, nee, toen was ik wel eventjes bezig. Maar toen nou, begon het allemaal wat meer en meer te horen met draaien. Ja, en het was mijn eerste interview hier. Wow, ja. wow. Ja. wat leuk. En nu zijn we er weer gezellig. Ja, zeker. <laughs> maar hoe, uh, vertel eens, wat, wat was het allereerste begin uh, uiteindelijk? Uh... Uh, even denken... Hoe? Dat is nu 15 jaar geleden. Ja, ja. Want hoe komt ja. het dat jij uiteindelijk DJ bent geworden? Wat, wat was de trigger? Nou, ik was altijd wel van uh, op verjaardagen zal ik muziekjes opzetten. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Je, je had er dus eigenlijk een soort begonnen. gevoel voor. Ja, ja. ja. ja, ja. En uiteindelijk uh, ja, stond ik in een discotheek om mijn 16e in de Haltstraat bij Fame. Oké. Okay. En toen dacht nou, ik, oh dat is wel heel leuk. Ja, en ik wil euh, ook fame ja, worden. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja en, uh, toen zei ik, ja zal ik de zaak schoonmaken? Ik denk dat ik het één keer gedaan heb en alleen maar achter de draaitaf kon oefenen. <laughs> en en volgens toch? mij heb je ook uh, gedraaid uh, toen met Ruud Jansen uh, bij, uh, bij Vier. Heb je ook nog uh, gedraaid? Uh, volgens mij, ja. Dat, maar dat is al een tijdje terug. Ja, al. ja, ja ook ja, een ja. Hele, hele tijd ja, geleden. Ja, klopt. Ja, dat vond ik ook heel spannend. Ja. Ja, dat is ook alweer een tijd terug. Klopt, ja. Maar hoe. hoe ja, net zoals je vertelde over dit. Een interview geven uh, in 2015. Dat, dat, dat vond je toen ook al heel spannend. Maar je heb je dus blijkbaar overheen gezet. Nou, ja. vind ik dit best spannend hoor. Ja, heb je nog steeds plan gekort? Ja, een beetje. Ja, ja, ja. een beetje. Oké, ja. oké. Okay, okay. Maar het gaat steeds beter hoor. Ja, ik wil wel zeggen. Ja. Je staat behoorlijk te swingen daar op het, op het strand. Ja, daar af... heb ik niet zoveel moeite mee. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Maar toen was je, werkte je eigenlijk in een discotheek. Dat was denk ik wel iets anders dan het dj-vak van nu. Ja, ja ik, uh, ik draai nog steeds in clubs hoor. Alleen nu ook veel bruiloften en ja, festivaltjes zoals in het dorp. Elk jaar dancing in de street. Mag ik uh, heerlijk draaien daar. Ja, ja, ja. Ja, dus nee, ja het, zijn, uh, het wordt steeds meer en meer elk jaar. Ja. En dit ook af uh, vorige week zaterdag in uh, Nieuw-Noord. Uh, ja, uh, buurtfeest. Ja. ja, was ook echt te gek. Ja, heel leuk was dat ook. Ook ja. heel veel leerlingen gezien. Ja. ja, dat is ja, in je eigen dorp blijft toch. Uh, hoe toch anders, het leukst. Hoe anders is het anders dan uh, zeg maar op een uh, evenement draaien dan, dan, uh, dan op straat? Ja, het is... Bruiloft is natuurlijk heel anders. verjaardagen ook weer. Alles, elke boeking is anders, zeg ja, maar. Ja, toch wel? Ja, ja. En maar waar zit het verschil in dan? Uh, nou, Bruiloft is toch wat intiemer allemaal, denk ik. En zoals... Ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik bereid nooit wat sets voor. Maar bij Bruiloft heb je bijvoorbeeld een eerste dans. Uh, oh ja. Dat soort dingen, zeg maar. Ja, ja. En dan ben ik langer aan het draaien... dan als ik op een buurt sta te draaien. Ja, precies, dat het ja. natuurlijk uren. Ja. Uh, bij een beetje bruiloft. En, uh, ja. en nu was het steeds een half uur. Ja. Wat, ja. wat, wat is de gebruikelijke tijd dat je drinkt? Uh, meestal, uh, als ik. Een bruiloft is dan wel vaak de hele avond. Maar zoals uh, festivaletjes zijn meestal wel 90 minuten of minder. Hmm. Ja. Dus in Nieuw-Noord uh, ja, heb je twee keer of drie keer opgetreden? Twee zo? keer en een half uur. Twee keer een half ja. uur, precies. Ja. Dus, uh, vind je dat dan niet te kort om er even lekker in te komen? Nou ja, ja. ja. Je wil het door en door. Maar, ja, ja, ja. ja, ja. ja Oké. Okay. Dus in die, in die zin is het eigenlijk wel verslavend. Zo. Ja, uh, dat ja. zeker. Ja. Als, je, als je ziet dat het publiek uh, gelijk meedoet, dan... Uh... Ja. Dat wil je niet stoppen, nee. Ja. Ja. En, dat, en dat deden ze. Ja. ja, ja. ja. En, en, maar hoe zie ik het uh, voor me? Ik ben, uh, ik ben een oude man, dus ik snap er uh, niks van. We, we hebben twee draaitafels. En uh, daar uh, liggen... Uh, wat is er tegenwoordig? CD's op? USB's. USB's, ja. oké. Okay. En dan... Um, hoe, hoe zoek je muziek uit? Uh, is dat te plekken helemaal? Of van, uh... Uh, je hebt sites waar je muziek kan kopen. Waar je het vandaan kan halen, zeg maar. Kan downloaden. ja En... Uh, ja, ik heb dan een, uh, een leuk setje en wat kleiner dan wat in Club staat en nou ja, de kinderen gaan daar ook, die kunnen daar ook heel makkelijk mee werken, het is heel simpel eigenlijk. Oh. En dan is het wel, ja, dan is het uh, van het ene liedje naar het andere liedje mixen en zo ga je eigenlijk door. Ja. Nou, dan gaan we het straks over hebben. We krijgen dus, zeg maar, een, uh, want dat zie ik ineens te bedenken, Rob. We krijgen een korte cursus op de radio. Hoe ja. mix je muziek? Ja, nou, we gaan beginnen, Benno. Oh, ben je er ja, klaar ja, voor? Ja, ja, ja. Komt-ie ja, ja. aan, hoor. hours. <laughs> On the roof, clock strike two, I'm bustin' the move. Feel so high, I'm never coming down. Tell my friends, don't don't believe. Let's go hard, let's levitate. Feel so good, this time we're staying out Uh, Moeten hebben, dat begrijp je En dan gaan we gewoon uh, door. Uh, ja, dit was uh, trouwens uh, Chesto en uh, All oh, Nighter. Okay. Een lekkere single van ja. DJ Chesto. Hij kan het nog steeds. Nou, laten we even eens kennis maken met uh, een van onze nieuwe aanstormende talenten. Uh, wat is jouw naam? Rick. Rick, zeg ik het goed? Rick? Rick? Ja. Oké. Okay. Rick, wat vind jij er zo leuk aan? aan muziek mixen. Nou, ik hou vooral van muziek en ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En wat Rob net gedraaid heeft, vind je dat wat? Is, is, kan je daar ja. al wat mee om te mixen? Ja. Oké, okay. maar er wordt, hij zingt. Maar is, is het niet vaak uh, alleen maar muziek? Nee. Nee. <laughs> Geweldig, hè? Nou, jij hebt nog een cursus nodig, Beno. Ja. Ja. Open vragen stellen. <laughs> Goed, uh, Maxime, uh, nou, uh, mu muziek, ja, eigenlijk dan, dan die vraag dan ook maar doorkoppelen naar jou toe. Uh, vocaal en uh, instrumentaal, is, is dat een beetje te mixen dan uh, eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. Uh, kleine uitleg. Ja. <laughs> Durf je het aan? Ja. Ja, okay. ja, Nou, ik ben benieuwd. Ik doe het meestal het voor. Dus uitleggen. Ja, dat is makkelijker natuurlijk. Uh, ja, ja. Even tellen, Benno, en dan uh, gaat hij erin. Nee. Nee. Uh, het belangrijke is dat je BPM hetzelfde zit. Dus de beat per minute. Meestal is house tussen de 126, 128 beat per minute. Zeg ik dat goed, Rick? Ja. <laughs> en uh, ja, het is eigenlijk belangrijk uh, tellen. Dus op de maat tellen. En dan inmixen. Ja, ja. Bas open en dicht. En langzaam het nummer uit mixen eigenlijk. het ja. zo uh, En lukt je dat leggen? wel aardig, Rick? Ja. Ja? Waarom ben je het eigenlijk gaan doen? Rick, dit is radio, dan moet je praten. Ja, ik ja, <laughs> uh, vond het gewoon leuk om te doen. Ik was ook, vroeger was ik begonnen met echt zo'n DJ set waar ik mijn iPad op moest zetten. En ja. kon je echt alleen geluidjes doen. Toen kreeg ik een DJ set met mijn verjaardag... waar ik echt al uitgegroeid heel snel was en nu heb ik een soort diesel set die max heb, maar dan een slag kleiner. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, leuk. En, en vind je alle muziek leuk die, die je kan gebruiken voor, uh, voor te mixen? Ja. Wat vind je het leukst? Uh, techno. Techno. Dat vind je echt uh, oké. Okay. Ja. Draaien we dat eigenlijk een beetje hier? Uh, nee, hè? Wij draaien nou, het, uh, heel weinig. Ja, op vrijdagavond. Oh ja, wij hebben een apart programma. Ja, wij hebben een apart programma voor, voor techno. Om negen uur s'avonds hebben we inderdaad een uh, desprogramma op de vrijdagavond. Kijk eens aan. Dan maken en dan we staan de wel... twee grote DJ's uh, daar uh, te draaien. Hier in de studio? Hier in de studio, ja. Oh. Wordt de set uh, neergezet. Oh, Oké. Okay. En dan gaan ze draaien. Jongens. Jongens, zit niet, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. ja. ja, dan kunnen we jou ook dan wel eens op vragen. Ja, leuk. Ja. Ja, hoor. Of op Zellig? Of op woensdagmiddag uh, met de jongens. Uh, oh ja, hoor. Ik ja. denk dat ze dat... Kijk, ik zie al knik in knikkende hoofdje. Ja, ja, ja, ja. Ja, Rick, laat je dat leuk? Ja. Oké, okay, geweldig. Nou, laten we weer eens naar... Uh, nou, ik denk geen techno, maar wat... De, de, wat nou wat, ja, we zijn vandaag ja. aan het racen, dus uh, ja. Ferrari erin, hè? Oh ja, verhaal. ja, ja, ja. ja, ja. De race komt er straks aan, althans de kwalificatie om 4 uur. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. Ja, Benno. Afgelopen zondag waren de jonge dj's aan het uh, draaien bij Sanford ja. Live. En uh, ja, ik ben wel heel benieuwd of ze uh, dit soort platen ook nog uh, gedraaid hebben. Nou, laten we dat gelijk ja, even ja. vragen. Want uh, er zit een nieuw talent uh, rechts van. me. Wat is jouw naam? Mag ik even die dichter bij de microfoon. Ja? Tony. Tony. Hoe was het op het strand? Leuk. Ja? En heb je, wat voor muziek heb jij gedraaid? Techno. Ook techno. Zijn jullie allemaal van de techno's? Nee, niet allemaal. Oh ja, wat, wat, wat er, uh, wie, wie speelt dan wat anders? Ja? Sommige. Sommige, oké. Okay. Sommige andere muziek. En wat ja. vind jij dus zo leuk aan Tony, aan, de, aan mixen? Alles. Ja, van, van begin tot het eind. Al, al, leuk de muziek in elkaar over laten lopen en zo. Ja. Zonder dat je verschil hoort, Ja. En de optredens toch? Ja, dat vind ik het leukst. Ja? Lekker met je, met je handen zwaaien. En, en, uh, doet het publiek eigenlijk mee? Deden ze mee zondag? Ja. Ja? Stond yes. lekker te dansen? Ja. Goed zo. En uh, Maxime, ja, wat ik me eigenlijk af te vragen. Uh, kan je eigenlijk als DJ goed de kosten verdienen? Ja, hoor. Dat lukt wel. <laughs> ja, dat is vol, een ja, volle agenda. Dat, ja, dat wel. Nu ja? uh, dat het allemaal weer begint. En natuurlijk ook wel nog veel uh, inhaal van uh, ja, de coronatijd. De coro ja, dat merk je wel. Ja, nog steeds bruiloften. Oh, Oké. Okay. Uh, ja. uh, maar het betekent dat eigenlijk uh, het is seizoengebonden? Dat zeg je er eigenlijk mee. Uh, nou, niet echt. De ene, het ene jaar wel, het andere jaar niet. December was voor mij rustig. Januari was heel druk. oh Ja, ja dat vond ik ook uh, wel grappig. Het wisselt eigenlijk af. Ja, Heb je ook bij de nieuwjaarsduik uh, gedraaid? Ja. Ja, zie ja. je wel. Het <laughs> was al de... lekkere muziek daar, uh, Benno. Dus je... ik denk dat uh, moet Maxime uh, geweest zijn. Ja, ja, ik denk je gaat de uh, nieuwjaarsreceptie van een gemeente gaan, je zegt. Maar... <laughs> nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> nieuwjaarsduik. Voor ja, ja, ja. jou is wel iets heel anders. Hè. Een bruiloft uh, draaien of, uh, of bij de nieuwjaarsduik. Of bij een uh, danceparty uh, op het uh, strand. Ja. Gewoon een heel andere soort muziek die je dan draait. Ja, maar dat maakt het ook zo leuk, vind ik. Daarom heb ik ook gekozen voor allround DJ. Dus gewoon alles draaien. Ja. En heb je wel een favoriet? Waarschijnlijk een beetje de dense kant op, of niet? Nou, ja, nee. Nee? Nee. Oh. Spaanstalig. talig ja. Nou, dan oh. zit je bij mij goed. Uh, ja. Ja, want ja ik heb er alweer eentje klaarstaan. Ja, nee, ja, ik heb ze allemaal klaarstaan, hoor. Maar ja. waarom Spa een Bundo heb ik ook klaarstaan. Mooie plaats. Ja. Maar waarom Spaanstalig? Nou, ik ben natuurlijk in Spanje opgegroeid. Mm. Dus ja, alle muziek wel, hoor. Maar ik ben wel fan van het reggaeton Spaanstalige uh, muziek. Ik doe ja. een beetje mee. Ja, yeah. <laughs> <Yes>, zeker weten. <laughs> Oké, okay, nou dat ik, ik is Ik begrijp lekker. dat we nu naar muziek l gaan. Lekker, ja. het <laughs> klinkt ja, ja, ja. ja. lekker zomers, bijna. Oh, nee, dat is het uh, belangrijkste, natuurlijk. Hè. Mellow Man, right. Right. Right. Right. Right. Right. No se puede complacer. I feel this Are you ready? Het feestje bij CFM, hè? je eigen lokale radio. Je hoort de Estafida. Nou, bij al die uh, Spaanse muziek, uh, Benno, hoort ook uh, uh, zonnig weer natuurlijk. Ja, en de zon die gaat ook goed schijnen. Hè? Dat is ja, vandaag natuurlijk. Uh, maximaal 22 graden. Vanavond zakt hij naar 16 en vannacht is het 9 graden. Dan morgen gaan we, gaat de ochtend gelijk beginnen met 16. En het loopt op morgen naar 19 graden. En dames en heren, vorige week stond ik dus gezellig bij de brandweer het nieuws het weer te doen. En toen zei ik van ja, 9 juli gaat het regenen. Uh, maar dat gaat ook niet door. Dat gaat weer niet door. Dat gaat oh, weer okay. niet door. Nee, het is al de derde keer dat het regenen niet doorgaat. En dat is voor de komende twee weken geen regen. Nou, we hebben wel weer een beetje regen nodig uh, straks. Uh, eigenlijk wel, ja. En, uh, dus dat wordt wel een, een issue. In ieder geval, het blijft droog in Zandvoort, 90% kans op zon met een UV van 6, dus het is wel beheerlijk smeren. En de temperatuur die loopt eigenlijk de komende week vanaf 17 graden op dinsdag tot met 23, volgende week vrijdag en zaterdag, dus het wordt warm, heel warm. Um, nou, en de week daarna wordt het weer iets koeler, maar het blijft natuurlijk geweldig voorjaars- of zomerweer. Het is maar net wat je vindt. Dankjewel, Benno. Ik smeer hem. Dat was het weer. we gaan weer lekker muziek draaien olvidarte de un amor que estar con todo el mundo darme la a me confundo y creo que voy a olvidar tu dat is que nadie va llenar Puedes acercar sí. cuando me vea la cara sí. También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Nadie me va decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, ay, ay, ay, muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Van ieder geval, ik kan wel hier na na De borrachera, na, u de la Bibliotheek niet te vaat, voor mij een amor que nooit kan. Puede en, ¿Por Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría tu boca rosada por sangría. mi Sana, que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces venidame un beso de hermana Y esperando el fin de semana, na, para si te veo, pero na, na, na. Ben je, amanecemos una vez más. Como aquella noche en Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na, na. Ta la Biblia entera, no te va a ayudar. Ja, dan krijg je echt zin in de zomer. Nou, de komende weken is het in ieder geval droog en toch redelijk zonnig weer. We gaan naar Duitsjesveld, want daar is het dit weekend feest. We hebben het hotste knast Begonia voetbaltoernooi. En, maar ook een hele belangrijke na-competitiewedstrijd. En daarvoor is aanwezig Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Ja, want uh, er is vandaag uh, om half drie, als het goed is, uh, gestart de na-competitiewedstrijd uh, tegen Castricum. Ja, een... Dat klopt, we zijn vier minuten onderweg. nu. Het is een van even de even belangrijkste wedstrijden van het jaar natuurlijk. Als je deze verliest, weet je eruit en tegen dit. Ja. Dus deze moeten we winnen, dan zou je volgende week moeten winnen en die week erop wachten. Zeker, nou de afgelopen weken hebben we flink uh, gerommeld, om het maar even zachtjes uit te drukken. Uh, welk team staat er vandaag? Zijn we er helemaal klaar voor? We zijn er wel klaar voor. Er zijn een aantal jongens van de tweede, gelukkig. Uh, plek uh, gestart van uh, Milan. Van Dani en het team... die alle, alle drie afwezig zijn wegen de bestuurders. Dit was het een gevaarlijke avond van. Uh, ik heb het te doen, maar je hebt Maar we zijn zeker niet compleet van. Het eerste, zoals dat ik eigenlijk zoals is planeet voorgesteld heb. En waar komt het door? Blessures? Blessures, blessures. Ja, nou, daar kan je niks aan doen. je dus, uh, doen, man. Nee, ik nou, nou, nou ja, hoop in ieder geval dat het uh, vandaag uh, wel gaat lopen. Want uh, ja, uh, Castricum is dan een uh, team uit uh, de derde klasse. En volgens mij stonden ze op de vijfde plek hè, daar in, in die ja. derde klasse. Dat klopt. En Ze speelden dus die nacompetitie omdat zij uh, uh, een periode gewonnen hadden. Dus zij speelden voor, uh, voor promotie naar de, naar de tweede klasse. Oké, okay, nou ja. Op zich zou dan SV Salvo toch een stukje sterker moeten zijn dan dit team. Het lijkt er wel op hoor. Ik heb ook wel verhalen gehoord dat het zo is. Dat het niet het sterkste team is van de afdeling. Zij ja. zitten wel in de flow en wij zitten in de negatieve flow. De ja. wedstrijden. Ja inderdaad en uh, je weet dat ze kunnen op een gegeven moment uh, vleugels uh, krijgen. En dan uh, toch iets uh, doen uh, wat wij niet verwachten. Dat ze, dat ze nog, uh, ja Kastrikum heb ik het dan over, dat ze dan uh, een goede partij vandaag gaan spelen. Dat kan, maar voorlopig zijn wij in de avond. Dus, uh... En dan laten we dat maar zo lekker houden, aan die kant blijven spelen. We spelen wel met de wind mee, het is een windje geworden. Ja. Die is behoorlijk aangetrokken. Maar ja, we gaan lekker even aardig te want het uh, is gewoon niet uit van Ja, hoe is dat? Uh, ja, hebben jullie wel een, een uh, veld zeg maar, uh, beschikbaar uh, of helemaal ergens achteraan? Nee, ze spelen, uh, ze spelen nu een wedstrijdje op veld 2. Veld 1 is natuurlijk voor ons, voor de eerste. En daar hebben we het toernooi ook doorgaan. Het is op zich wel een klein beetje, een beetje meer ten opzichte van een aantal jaren geleden. Ja. Want toen had je echt twintig clubs hier en nu zijn het er negen die op halve veld spelen. En is het uh, nog steeds dat ze ja, met tentjes bij jullie aanwezig zijn en daar ook uh, kamperen? Ja, inderdaad. <grijpt> er staan twee grote tenten tussen veld 1 en 2: dus heb hebben groot verloren, want het is één groot feest. Ja, het blijft toch wel uh, geweldig. Maar jammer dat er uh, minder teams aan uh, meedoen. Dat uh, Knotse Begonia toernooi. Ja, dat is een, een, een uh, uitspraak van uh, Bertes Jacobs, een, een uh, Zandvoortse trainer. Althans, hij kwam uit Zandvoort. En uh, ja, hij heeft op een gegeven moment uh, gezegd van uh, Knotse Begonia, voetbal. Dat is dus een, beetje, ja, een, beetje, een beetje een beetje rommelig. Een beetje. Amateurachtig, zeg maar. Dat, dat uh, bedoelde ja. hij toch mee? Ja, dat bedoelde hij inderdaad. Gewoon een beetje. Ja. Ja, ik ga toch gewoon zelf gebruiken wat knotsvoetbal. Maar, uh. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja, nou, ja mooi. Uh, volgens mij is het ook nog uh, in de dikke Van Dalen opgenomen op een gegeven moment. dat, uh, ben je dat nou echt? Ja, dat, ja, ja. dat Hotsknot... Uh, begonia voetbal Dat is echt, uh, nog, echt bekend. Hij heeft hier ook nog uh, gevoetbald, Bertus. Ja. Want hij hangt ook uh, in de galerij. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, jarenlang uh, trainer geweest van Vitesse, dacht ik. RKC. Ja, ook. Ja, ik weet niet waarvan nog meer. Nou ja, in ieder geval een, uh, ja, toch een bekende voetbaltrainer geweest. Uh. Bertus Jacobs en aan uh, hem hebben we de Hosseknots uh, begonnen aan voetbaltoernooien uh, te danken. En daar uh, gaat het om de gezelligheid. En uh, DJ uh, Maxime, uh, oftewel Lady Mix, die gaat voor gezelligheid zorgen vanavond, toch? Maxime? Ik ben erbij. Jij bent erbij, hè? Nee, je? Uh. Ja. ja. ja <laughs> nou, er, staat, er staat een hele grote barbecue... Plag voor de bantien zijn alle bankjes buiten dus als het weer blijft lekker, dus het wordt één groot feestje. Klinkt gezellig, nou ze komt straks uh, jouw kant op uh, Jan. <laughs> Ik zie er wel. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment en uh, straks komen we weer bij je terug het vervolg tot, tot. van uh, SC Sanford tegen Kastrikum. Oh, yeah, Hope you know I hope you know I'm not greedy I don't need all of your time, I only need Trippin' about you daily. I've been out of my mind, looking all kind of crazy. Oh, hope you know why, hope you know why I'm not greedy. Even naar Benno aan uh, D.T. Lady Mix of ze deze plaat ook kent. Oh, uh. heb, je, heb je die wel eens uh, gedraaid, deze? Nog niet. Nog niet. <laughs> Nog niet. Jason nee, de dus samen nee. met uh, David Ketta. En uh, Saturday, Sunday, zo heet uh, deze plaats. Nou, we zijn lekker aan het uh, dansen, uh, Benno. Trek je ja, het nog een beetje? Ja, tuurlijk. Gezellig. Tuurlijk, ja, Want we ja, zijn ja. met helemaal uh, jonge DJ's uh, zijn we hier in, uh, in de studio. Ja. Zondag uh, ging het dak eraf, ondanks dat er geen dak was op strand. Nou, ik wou zeggen. Ja. Maar uh, toch ging het dak eraf uh, ja, ja. Uh, tijdens Zandvoort uh, uh, Live. Ja. En we hebben maar liefst drie talenten vanmiddag in de studio. Ja, en de laatste talenten die we aan het woord gaan laten... die, ja, die mochten als eerste. Want Stel je eens even voor, Bo. Even naar het microfoon. Hoe heet je? Bo Damien. Bo Damien, dat is een prachtige naam. En jij moest als eerste optreden? Ja. Hoe vond je dat? Was het niet eng? Nou, nah, niet echt heel erg eng, maar... Dat lijkt me wel... dat is een beetje spannend. Nou, dat lijkt me ook, zeg. Want iedereen staat naar je te kijken. En, uh, en hoe lang mocht je spelen? Uh, ongeveer, mijn vader zei, 30 minuten. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is best wel lang, toch? Ja. Yeah. Dat is net zo lang als Maxime uh, een dag ervoor. Of, uh, die mocht ook maar twee keer 30 minuten optreden. Dus, uh, en jij ook 30 minuten. En waren er toen al mensen op het strand, eigenlijk, om te luisteren? Ja, zeker. Ja, tot ze ook gelijk te dansen? Nou, ja, heel veel. Nou, niet echt iedereen nog, maar. Ja. Uh, achter zaten wel een paar mensen daar. Oh, oké. Okay. En welke. Uh, draai jij ook techno? Of draai je ook andere dingen? Uh, techno en house. En house, oké. Okay. Ja, dat mag Rob niet draaien, house. Want dan wordt hij eruit gestuurd, toch? Nou, ik ga hem zo draaien, oh, hè? Dus, uh, <laughs> Je bent alvast gewaarschuwd. Hij blijft een rebel. Hè? dat is uh... Maxime, jij krijgt dat ontzettend druk, hè? Want je, je, je gaat nu met de jongens naar Heemsteden. Wat, wat zei je nou? En, en daarom weer te vragen. Nee, ik uh, ga alleen, uh, ik ga workshops geven. Oh, In Heemsteden op een. Uh, ja? Ja, wacht. Ja, Ja, wacht. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Op JIP uh, Kids Festival. Dat okay. organiseerden ze drie dagen in Heemstede. En ik was daar gisteren. Dus uh, de DJ school uh, staat daar met workshops. Dus ik doe de workshops voor de kids daar. Ja, ja, ja. ja. ja. En is er animo voor? Ja, ik had er gisteren uh, het eerste uur al twintig gehad. Dus, uh, Zo! <laughs> ja, ze verwachten wel heel veel mensen ook. Dus ja, ja. Uh, vandaag. Dus ook in heen, heen steeds de kinderen willen graag dj worden? Ja. ja. ja. Waar zit het hem toch in? in uh, waarom? Ja, ik weet het niet. Nee. Nou ja, iedereen wil een eigen vliegtuig hebben natuurlijk. Ja, ja, met, uh, dat toch? ben ik ook nog steeds mijn ja. doen. Even ik goed niet... doorsparen. Ja. Kan je ook coureur worden, dan krijg je ook een eigen vliegtuig. Ja. Uh, maar goed, uh, dus het, het is razend populair. En waarom ben je eigenlijk een school begonnen? Uh, nou, Het idee kwam eigenlijk door dat ik... In corona viel natuurlijk al mijn boekingen weg. Hmm. En ik had wel eens hier en daar wat kleine workshops gedaan. Met, uh, met zeg maar DJ'en voor kinderen. En toen zei eigenlijk mijn man: van Waar begin je gewoon in je eigen school? Toen dacht ja. ik: Ja, waarom eigenlijk niet? En toen kreeg ik: uh, Ja, het ging zo razendsnel. Ik kreeg mijn DJ-school, mocht ik. Uh, ja, ik mocht op, uh, op de Zeevonk in Zandvoort Noord mocht ik uh, de lessen gaan geven na schoolstijden, Dus dat is eigenlijk zo snel allemaal gegaan. Voordat ik het wist, uh, heb ik nu 13 leerlingen. Zo. Ja. Wat leuk. En, en hoeveel keer per week moeten ze komen opdraven om te, te oefenen? Eén keer per week. Eén keer per week. Woensdagmiddag ja. of zo? Nee. Oh. Maandag, dinsdag en donderdag geef ik les. Oké. Okay. En hoe groot zijn de groepen? Uh, of uh, privé of met z'n tweeën. Oké. Okay. is ja. oh, dus heel klein. Ja, en ja, ja. Ja, ja, dat doe ik ook gewoon bewust. Ja, ja. Want DJ, dat leer je gewoon eigenlijk in de praktijk, begrijp ik uit je woorden. Ja. ja. ja. Gewoon veel doen. Je leert het door te doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En te luisteren natuurlijk. Dat, ja, dat ja. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Want dat lijkt me het lastigste om uh, in ieder geval uh, het goed te kunnen mixen. Dat je. Ja, je moet wel een oor voor hebben, zeg maar. Ja, toch wel. Ja, je moet wel een beetje het ritmegevoel hebben... dat je kan horen van... oh, dit loopt wel gelijk of niet, zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, wij gingen vroeger altijd... vroeger, zo, zo lang geleden is weer niet. Maar dan gingen we bij iemand thuis... die had twee draaitafels, hij was nog op viniel. Ja. Dat was Dirk. En dan gingen we bij Dirk thuis op de vrijdagavond. Toen kwamen, kwamen drie, vier man naar hem toe... En een hele bak platen mee en dergelijke. En toen gingen we allemaal mixjes uh, leggen. Wat leuk. En dan uh, iedereen ja. dan mocht er weer uh, de volgende plaat in gooien. En dan is het de bedoeling dat je doordraait op de plaat van uh, ja, ja. je vriend uh, daarvoor natuurlijk. Hè. Ja, dus ja. Uh, ja, dat maakt het dan net, uh, net weer even moeilijker. Ja. Bijvoorbeeld als het uh, weer een hele snelle plaat is. Uh, met heel veel uh, BPM's. Uh, ja, en dan uh, probeer je toch weer naar een uh, iets langzamer plaat toe te gaan. Uh. Het is nu oh, wel ja, makkelijker ja, ja. geworden. Je kan ja. alles aflezen op die achtergrond. Ja, ja. <laughs> nou, dat, vind, dat vind ik dus helemaal niet leuk. Nee, ja, dat, dat Tegenwoordig ook, wel. ook hè, met uh, presenteren. Vroeger uh, hadden we een, uh, moest je een intro voorpraten, weet je wel, als ja. uh, DJ. En dan uh, kende je die plaat gewoon. Dan denk je: well, oké, okay, dat is het moment dat ze gaan U zingen. En dat ik, uh, dat ik mijn mond uh, dicht moet houden. Tegenwoordig. Wij gaan er ook aan beginnen, BNO. maar Hij we plattent. hebben het gelukkig nog niet. Krijg je een teller uh, ja. voor, je, voor je neus en dan zie je precies uh, hoeveel seconden je nog hebt tot, uh, totdat ze gaan zingen. Oh, dat hebben jullie niet nodig. Nee, dat hebben wij uh, niet nodig. DJ Lady Mix, wat vind je nou het moeilijkste aan het mixen? Eh. Uh, oei. Oei. Ja, moeilijke vraag. De, ja. Stel, stel ik graag. Uh, ik heb geen idee. Nee, nee, nee dat ik ga niet. Sommige genres zijn wat moeilijker als andere genres, muziek zeg maar. De hip-hop en de RB is wel wat moeilijker te mixen dan bijvoorbeeld de techno. Hmm. Dat wel. Maar ja, nee, ik vind het eigenlijk gewoon. Uh, ja, ja. Het is allemaal leuk. Ja, ja, ja. ja. Geweldig. <laughs> Um, we gaan uh, zo'n beetje afsluiten. Denk ik. Ja, we willen nog, nog even de agenda weten natuurlijk van ja. DJ Lady Mix. Ik zag in ieder geval in de Zaltpoedse je 11 juni sta je in Hotel Amsterdam Beach met Van Kessel. Ja, helemaal leuk, helemaal gezellig. Ja, vind ik leuk. Dat ze bestaan tien jaar gewoon. Tien jaar bestaan, ja, ja. Maar daarnaast heb je waarschijnlijk ook nog andere optredens. Hier in het dorp ook? Uh, ja, hmm. sowieso. Ach, jullie dancing in de street. Sta ik bij Laro en Hardy buiten. Oh, ja. Mag ik afsluiten? Leuk, Helemaal leuk, leuk. Ja, ja, vind ik top. Is dat een speciale plaats in de, in de programmering? Uh, ja, dat je ja. af mag sluiten? Dat is meestal wel het uh, leukste. De hoofdrecht, de, hè? De ja. Oh, je bent <laughs> ja, nou, de... eerste opwarmer. opwarmers. Ja, uh, nee, ja, ja, afsluiten is wel echt... Uh, dat wil je wel als DJ, ja. Ja? Ja, ja. Maar opwarmen lijkt me het moeilijkste. Ja, maar dat is ook leuk. Oh, dat is ook leuk. Ja, ja, dat, is ja. Ook een moeilijk, dat is ook een uitdaging. Een ja. beetje opwarmen vanavond, hè? Half uh, acht. Ja. Begin dan uh, zo vroeg. Ja, zeven uur zelfs. Zeven uur. En dat is uur. vanavond bij het Hotse Knots Begonia ja, voetbaltoernooi. Ja, gezellig. Gezellig. In uh, de kantine van SV Zandvoort. Ja. Nou. En iedereen kan komen kijken? Ja, zeker. Dus uh, kom gezellig kijken en een dansje ah, doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we wensen je heel veel succes. En natuurlijk die jongens ook met hun... DJ's bedankt. Ja, DJ's bedankt. En dat we maar onder grote namen op de billboards mogen gaan Zeker, ik bewaar een bandje. Ja, leuk. Dank je zo, bandje. Want die, kunnen we later zeggen. Ja, die hebben wij als eerste in de uitzending gehad. Dat bedoel ik, ja. Dat is onze lol. Oké, nou, een moppie muziek denk ik maar. Zeker, we gooien er nog eentje in, hè. Beta House komt hij aan? dat zomaar kunnen gebeuren, Benno... dat ze later uh, weer op beroemd zijn. Ja, leuk toch? En dat wij ze in de uitzendingen hadden... ja, ja eigenlijk uh, verheug ik me er uh, nu al op. Precies. En ik bewaar het bandje echt van ja. vandaag. Dus bij deze... lekkere muziek ook een uh, beetje uptempo. tempo Een beetje wat ze draaien, zeg maar... Uh, de DJ's, uh, Benno. Ja, ja, ja. Nou, lekkere muziek, hoor. Ja, toch? Uh, lekker zonnig. Ja, ja, lekker zonnig. Nou, we Zeker. gaan naar het laatste plaatje, denk ik. Het laatste plaatje en dan uh, zijn we er zo meteen weer. Hoogtepunt is... Uh, het hoogtepunt is de evenementagenda. De evenementagenda. Weer heel veel evenementen. Precies. We gaan ook nog uh, vis eten op het uh, Gasthuisplein. Ja, lekker. Lekker. Daarover hoor je straks meer in het... Uh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Uh, dat hoor je zometeen in het uh, volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen tot zometeen. En uh, we zijn er nog twee uur lang na drie uur.